8 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat New York zijn bij een groot verkeersongeluk gisteren 20 mensen om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Een limousine die heuvelafwaarts reed botste met een groep mensen in de stad Schoharie. Zo'n 270 kilometer ten noorden van de stad New York. Het gaat om bezoekers van de Apple Barrel Country Store. Dat is een populair winkel- en horecagelegenheid die in de herfst veel dagjes mensen trekt. Het is niet duidelijk hoeveel van de twintig slachtoffers... er in de limousine zaten en hoeveel er bij de winkel stonden. In Bulgarije is een journaliste vermoord die onderzoek deed naar corruptie. Het lichaam van Victoria Marinova werd in de buurt van haar woonplaats gevonden... langs de Donau. Ze is ernstig mishandeld en verkracht. De dertigjarige Marinova was het gezicht van een regionale... Bulgaarse televisiezender. Ze onderzocht een groot fraudeschandaal over EU-fondsen... Het is de derde journalist in een jaar tijd die in de Europese Unie wordt vermoord. De Vlaamse schrijver Peter Verhelst is de eerste winnaar van de syberen Poletprijs. prijs Een nieuwe literaire oeuvreprijs. De winnaar krijgt 35.000 euro. Peter Verhelst schreef romans en toneelstukken... en is verbonden aan het theaterhuis NT Gent. En Ajax heeft in de eigen Johan Cruijff Arena overtuigend van AZ gewonnen. Het werd 5-0 voor de Amsterdammers. Donny van de Beek, Kasper Dolberg, Hakim Ziyech... Dusan Tadic en Ricardo van Rijn... scoorden voor de Amsterdammers. Ajax blijft de nummer 2 van de Eredivisie... op 5 punten van koploper PSV. Andere uitslagen vanmiddag. Willem II Feyenoord werd 1-1. Vitesse Heracles eindigde in 4-0. En dan het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. En lokaal kan het aan de grond gaan vriezen. Ook is er kans op een mistbank. Morgen zijn er perioden met zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Op woensdag en donderdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. Luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen. ZFM Klassiek, tweede uur. Welkom terug. We gaan dit tweede uur beginnen met Gabriel Fouret. Chant d'Automne. En dat wil zeggen herfstlied. Opus 5, nummer 1. Nou, herfst hebben we wel op dit moment. Dus wat dat betreft past het goed. We hebben trouwens nog een aantal herfstachtige stukken. Arrangement voor cello en piano, dat ook nog. En het is Theresa Ther Ryan, Ryan, die cello speelt. En Francine Chabot, piano. Ja, ik zei het u al, buiten regent het en buiten stormt het en we zitten dus weer midden in de herfst. En vandaar dat ik weer een aantal herfstachtige muziekjes voor u heb uitgezocht. Nu van Max Richter en van hem Autumn Music nummer 2. Uh, Luisa Fuller speelt viool, uh, Natalia Bonner speelt ook viool, Rico Costra speelt alt -viool. John Metcalf speelt ook altviool. Dan hebben we Ian Burge, die speelt cello. En Chris Versie speelt ook cello. Max Richter dus, Autumn Music nummer 2. Cécile Louise Stephanie Gaminade. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. Maar goed, dat is niet zo belangrijk. Parijs. Uh, 8 augustus 1857 werd ze geboren. Ze overleed in Monte Carlo op 13 april 1944. En zij was een Franse componiste en pianiste. En van deze dame gaan we luisteren naar... De zes études de concert, opus 35, nummer 2. En het stukje hieruit heet ook weer autom, dus dat wil zeggen herfst. En het wordt gespeeld door Erik Parkin op piano. Ja, en het volgende, dat, uh, dat stelt je dan altijd weer een beetje uh, voor problemen. Is het nou klassiek? Is het nou een beetje jazz? Of wat is het nou? Het zit er eigenlijk een beetje tussenin. Het heeft van alles wat. Kurt Weil, man die we natuurlijk kennen van de Drie Stuivers Opera... de, de Draai Groschen Oper, uh, waar onder andere het bekende liedje Mac the Knife uit voortkwam. Um, ja. Nou, van hem gaan we nu iets anders draaien. Namelijk de Nickerbocker Holiday... En daar staat dan tussen haakjes achter de September Song. Wordt uitgevoerd door Daniel Hope op viool... Jacques Amon op piano en het Zurger Kamerorkest. Nou weet ik niet of dat misschien het Züricher moet zijn... maar dat vermeldt de historie hier niet. Er staat Zurger op de specificaties. Nou, laten we het daar maar bij houden dat het Zurger Kamerorkest... Koertwil dus en de Knickerbocker Holiday September Song. Ik zei het al, het heeft op een beetje op het randje gelegen. Het is een beetje, ja, amusementsmuziek, jazzy. Eh, maar het wordt toch ook nog gerekend door, tot de klassieken, Kurt dus. Maar nu weer een man, over wie, een man over wie geen enkele twijfel bestaat. Namelijk Edward Grieg, Noorse componist. En ook hij heeft iets geschreven over de herfst. En eh, dat stuk, dat heet In Autumn, Opus 11. En het wordt uitgevoerd door het Göteborgs symfonieorkest onder leiding van Neme Jervi. Oh, dat was de herfst. En nu gaan we eventjes wat verder terug in de tijd. We gaan terug naar de barok. En dan wel met een Italiaanse componist, Arcangelo Corelli. En van hem het Concerto in C. Mineur Op. 6, nummer 3. En daaruit het eerste deel het Largo. Musica Amphion, die voeren het uit onder leiding van Pieter Jan Belder. Музыка We zitten in de barok en dat betekent dat ook een meneer als Georg Friedrich Hendel niet mag ontbreken. Trio sonaten in F mineur de HWV 405. Deel 1 het Allegro. Laszlo Sidra die speelt blokfluit. Dan hebben we Solt Herciani die speelt gewone fluit. En Souza Pertis klaverzimbel. Johann Sebastian had vele zonen en een daarvan was karel philippe Emanuel Bach. En uh, van deze manier gaan wij draaien de symfonie in D majeur WQ 183-1. Daaruit het deel Allegro. Het wordt uitgevoerd door Solamente Naturali en de dirigent daarvan is DJ Talpin. Man. ...en dat is wederom een barok componist. Eh, we gaan van hem beluisteren de zogenaamde watermuziek... ...oftewel mazzer -wazer muziek. TWV eh, 55C3. Het stuk bestaat uit eh, maar liefst negen korte stukjes, negen delen dus... Het heeft allemaal nog aparte titels, maar uh, ik heb maar even alleen uh, de hoofdzaken genoteerd. S eerste deel, eerste stukje, Sarabande, tweede deel, Boeré, het derde deel, Laure, het vierde, Gavot, het vijfde, Harlekinade, het, zes, het zesde deel, de stormende Eolus, dan als zevende, het Menuet, als achtste, de Gig. En als negende en laatste Canari. Dat is een heel leuk stuk. Allemaal korte stukjes dus aan elkaar. Ik ga er niet tussendoor praten. Ik ga er heerlijk van genieten. Georg Philip Telemann was er muziek. Met deze hele feestelijke muziek van Georg Philip Telemann zijn we alweer gekomen aan het einde van deze CFM Klassiek. We hopen dat u er een klein beetje van genoten heeft. Eh, onze toch wel zeer gevarieerde klassieke muziekkeus. Volgende keer gaan we maar vrolijk verder met weer nieuwe en oude mooie klassieke muziek. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.